11 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal het investeert de komende 10 jaar... ...22 miljard euro in het netwerk op het land en op zee. De investeringen moeten opstoppingen op het net voorkomen... ...op dagen dat er veel wind is en windmolens dus veel stroom produceren. Het bedrijf heeft de investeringen al opgeschroefd. Afgelopen jaar werd er een recordbedrag van 2,4 miljard in het netwerk gestoken. Het meeste geld ging naar het aansluiten van windparken op zee... ...op het netwerk op het land...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 dat boek zat vol herinneringen, weet je nog wel al je? Wij zeiden wel eens als hij zeven zal zijn, en wij gaan zo door, wordt het al punt te klein, weet je nog wel? Ah. Oh.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 Zo vertrouw de klokke, de grote en de klein. De klein brengt hemperblits op, ja, de grote is om zo glad. De wensertat gebeier, wie het verweigerd? Louen de klokken van Milan. De klok versterken de paard. Laat ons hören wat stedelijk gebeurt. Luwende klok van Limburg, Milaan.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 Wat steed ik gebeuren. Loe: klokken klokke van Limburg Milan Bim Bam! Bim Bam! Klokken van Limburg-Mich Versterkte De De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 Nu is maatje weer weg. Oei, de dame zou het De De De De De De De De De De De De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 Hees ik de vlog met het rood. Het snelde vooruit. En ik ben blij dat ik het bouwde voor dag en voor dauw en pas.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 Wow. Bye.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 Dus vast niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en medelijdend aan en vreest dat hij nooit terug zal komen.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 en streelt haar onwetende kleine. Moetje lief, waar blijft haar nou? Dat zou ik. Zo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 Als kinderen kinderlijk vragen. Moedertje lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou ik zo graag. Ja.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 De vark kwam al gevlogen, mijn moeder keek angstig omhoog, ze was bezig koffie's en het rood.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 Meneer kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja, ja. door. hoe is het ermee? Goed meneer Korstijn. goed. Maar uh, wat vind ik dan nou jammer dat u zo overal was komt zitten? Hoe dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Is zij beslag? Kreeg hij een klein papiertje op de deur gespeld? Maar desondanks dat beslag, zijn mijn vriend toont met een lach.